En we hebben twee gasten, namelijk Ad van Riel en Leo van Bokstel. Beide uit Riel, geloof ik, hè? Ja. Beide uit Riel. Heel is sterk vertegenwoordigd vanavond in deze Goldse kringen. Zouden wij ons daarop staande kunnen houden, Ben? Ja, ja, ja. Vrouw overtuigd. Waarom noemen we het eigenlijk niet Goldse en Rielse kringen? Nou, ja, daar gaan we vanaf mm -hmm. nu mee beginnen. Ja. Goldse en um, Rielse kringen. Leo van Bokstel, wel bekend omdat hij van alles uitvindt. Bouwadvies en uitvinden, dat zijn mijn passies. ...onlangs in Goorlens Belang. En lid en... van de club Goorlijk Kloosterplein. Ja. Uh, Goorlens Kloosterplein. Klooster, <laughs> Kloosterplein. Dat zeg ik nou wel weer helemaal stom. Zeg jij het zelf, meneer, van de commissie? Ja, de commissie Kloosterplein. Kloosterplein, Kloosterplein. ik zeg Goorlens Kloosterplein. Groot Kloosterplein. Groot Kloosterplein. En Ad van Riel is um, explosieve deskundige opruimer. Ja, ook in het nieuws geweest onlangs. Daarom ja. hebben we jullie uitgenodigd. Daar ben ik het meest benieuwd naar, want daar wil ik helemaal niks van. Van hem weet ik nog wel ja. iets. Dat willen we graag zo houden. Want, eh, <laughs> ja. Anders herkent iedereen ons vaak destijds. Wow. <laughs> nee, ik wil het vak niet leren hoor. Oh, nee, wees niet goed. bang, wees ja. niet bang. Nou, maar uh, voordat we naar uh, onze twee onderwerpen gaan... en naar Alt en Leo gaan we eerst het rondje doen. Wat was er allemaal in het nieuws? Allemaal weet ik niet, want mm -hmm. ik heb een hele rare week gehad. Week gehad en vandaar al helemaal... Maar wat ik wel leuk vind is dat de Kleine Akkers, groep 8 van de een score heeft met een score van maar liefst 9,6 de Leerplichtquiz 2013 gewonnen. Het jaar is nog maar amper om en nou winnen ze al een quiz voor 2013. De leerplichtquiz? Ja, leerplichtquiz. Deze quiz is donderdag 21 maart in de groepen 8 van de Goorse Basisscholen gehouden. En de twee spelers die het verleden jaar wonnen, die hebben de wisseltrofee uitgereikt aan de nou, kinderen. Je van kwist, de die kennis van van, van, ja, van... van de leerplicht. Van de leerplicht. Ja. Want nou, alle groepen die mee, de, die de leerplichtambtenaren, die hebben die quiz georganiseerd. Hmm. En dat blijkt toch heel nuttig te zijn. Want dan kunnen ze ook eens het positieve van de school naar voren laten komen... dat het leuk is om naar school te gaan, enzovoort, enzovoort. Maar het is toch leuk dat ze het hebben gewonnen? He? Dat zeker. Ja, en je ja. moet wat verzinnen tegenwoordig. <laughs> ik, vind het, ik, ik heb het ook zo'n De leerplichtkwis, we moeten we daar nou weer mee? Maar goed, iedereen vindt het leuk. Naar school gaan, zegt de leerplichtambtenaar... is namelijk niet alleen een plicht, maar vooral heel erg leuk... Zo. Leuker kunnen we het niet maken. Nee, makkelijker ook niet In dit geval. O oh jee, de leerplichtambtenaar. Nou nou. Um, wat was er nog meer in het nieuws? Daar hou jij het even Ik bij. Ik hou het zijn bij. ja. Ja. Want al die storm en die regen hebben mij niet opgekwikt tot een hele heleboel... Storm en regen. Het nou, zeg, heel de week was het kou. zo. Koud. Naar uit dat de Villa Sperber verkocht zou zijn, maar dat bleek een grap te zijn. Nou, dan wist je toch gelijk dat dat een grap was. Ik snap, nou, het ja. Op. Ja, ik snap ja. die opwinding daar niet over. Ik las dan, denk ik, gelijk, oh, dat is een leuke grap. Maar er schijnen mensen die dat ernstig hebben genomen. Wie, snap jij dat, Leo? Nou, ik dacht wel aan een grap, maar uh, <laughs> ik denk, ja, ze het zo prominent op de, op de krant zetten en ze weten het nog niet meer. Maar ja, misschien zitten we wel een keer in de waarheid. En dan wordt een Rus genoemd met name, de ja, naar Rus. En we ja. weten dat daar veel geld zit. Nou, op Cyprus zat dat. Ja, ja, <laughs> Maar dat moeten ze nou uh, elders anders uh, misschien uh, hier in Ik Geloof jij het is, uh, wel? Wat, nee. Nee, natuurlijk niet. Jij wel? Nou, nou, niet ik, vond hem, ik vond hem een beetje vroeg voor 1 april, maar goed. Dat is misschien ja, dat de vond ik ook. Maar er stond uh, wordt vervolgd. Maar, ja, en, uh, en uh, inderdaad de naam en dat soort zaken gaf wel uh, reden tot denken. die zegt, nou, wat, uh, wat is dit nee. voor... Ik, ik vond het eigenlijk een beetje een onzinbericht Maar goed. Uh, ja, natuurlijk maar... is het onzin. Ja. Maar wel. sommige mensen waren echt verontwaardigd. Heb ik gemerkt. De familie bleek en, en uh, de, de, de makelaar? Die, die ja, vond, maar ook mensen in het dorp. Ik sprak ja? een aantal mensen die vonden het echt geen pasgeven. Die vonden dat dat niet kon. Mm -hmm. Want nog, nog die bang. hadden denk ik even geloofd dat het waar was of zo. Misschien nog bang voor het rode gevaar of zo, weet je Ja, weet je. Daar, dus, uh, dat was vroeger heel erg, maar ja. kennelijk ja. zitten er nog restjes. Ja, dat ja, nou, zal Russen, niet helemaal weg zijn. Nee. De Russen zijn nu boos dat de Russen op Cyprus een deel van hun geld in moeten leveren. Ja. Terwijl erbij gezegd werd dat het waarschijnlijk uh, toch op was. een uh, loetje manier was verkregen. Ja. En dan begrijp ik als over Russische overheid niet zozeer. Van, dat is eigenlijk geld wat onder de, van de belastingbetaler weggesluist is. Ja. En dan is de overheid boos dat het geld van die Russen Ja, dat afgepakt. is toch onbegrijpelijk. Dat vond toch een hele kromme he? gedachte. Ja. Tenzij ja. met VDF en Poetin daar zelf een hoop geld hebben. Dat weet ik niet of ze het hebben, maar... Dat kan zijn, niet uitgesloten. Maar ja. als wij het dan als belastingbetaler mogen betalen, dan hebben ze een hele goede truc uitgehaald. Hè? Ja. Dat zou, dat zou, ja. Dat ja. zou ja. echt ja. de truc zijn. Hè? Ja. Dus, uh, ja, dat wordt, ja. Dus daar hou ik bij. <laughs> maar het is een vroege 1 april grap. Er werd aangekondigd dat we komend nummer wat meer zouden horen. Dat is dan nog steeds een vroege 1 april grap. Ja. ja, ze moeten wel een voorbeeld doen. Nou, moeten ze dus, wel nee. iets doen, natuurlijk. Ja, oh, oh, dus de mensen de, zijn boos. Nu de waan no, wegnemen no, no. dat het een grap was. Ja. Leo, ben je trouwens ook uitvinder van 1 april grappen? Nee. Nee. Nee. nee. nee. Dat doe je niet aan. Uh, nou, ik ben niet zo goed met data. Dan, uh, ik moet echt uh, de kalender goed bijhouden en mijn agenda. Want anders dan, uh, dan kan ik ook goed de verkeerde dagen ergens staan. Dan, uh, maar er valt over het niet mee. Dus uh, ja, ik weet gewoon dat ik erop moet letten. Dus, uh, maar uh, de vakantie staat soms in één keer voor de deur. En dan uh, ja. ik krijg ik hoor, je moet rekening mee houden. Nee, uh, over twee weken heb je vakantie. Oh, hm. oh, oh, planning aanpassen. En, uh, dus. Oh ja. dus omdat dus je, je slecht bent met vergeten, data, he? doe je daar niet aan. Nee, nee ja, dat nee. is. Uh... Nee, nee, nee, nee. Komt gewoon niet in je ogen. Nee. Um, doen jullie mee met ons rondje? Wat is er uh, jullie opgevallen in het nieuws? Als... Nou, bij mij is het opgevallen dat uh, Irene Wust weer een uh, verschrikkelijk uh, mooie prestatie heeft weggezet. Ja, zeker. Het is gewoon echt fantastisch wat die meid laat zien. Uh, dus uh, ze kijken naar uh, wat er allemaal gebeurt, uh, ook uh, met van Balen en het paardrijden. He, dus Er zijn uh, enorm veel uh, zaken in uh, Riel en in Goorden uh, uh, uh, waar, uh, waar ik daar toch wel trots op ben. He, waar wij uh, zeg maar als kleine gemeenschap uh, enorm scoren. En uh, ja, eigenlijk nog meer dan dat. Hè. De voetbalvereniging Riel bestaat dit jaar 75 jaar en dat wordt groots gevierd. Mm -hmm. ja, vind ik allemaal, uh, enorme, allemaal mooie dingen. Uh, ja, enorme prestaties. He, dus als je kijkt. Uh, in Riel hebben wij een heel groot verenigingsleven, dat is echt gigantisch. En uh, als je kijkt naar het ondernemersklimaat, hè, we hebben een, uh, 150 ondernemers uh, in Riel. Uh, het Leo is toevallig dat we hier zitten, wisten eigenlijk niet van elkaar, maar zijn nee, wel klasse. buren. Ja. Hè, maar dat de bourgeoisie bijvoorbeeld weer is uitgebreid met uh, een, een, een, hoe heet dat? een uh, winkelcentrum is het wat, ja, wat ja, een, dat winkelcentrum, was een heel winkelcentrum he? met, met de AC Thion, hè? oftewel de Action. Ja. En uh, we hebben dan ook uh, Primera erbij en een, een, een slijterij. En de boerenschuur zelf, natuurlijk. Nou, dat vind ik uh, eigenlijk uh, erg mooi om te noemen. En mijn internationale ja. klanten, want laatst werd ik voor op straat aangehouden door uh, een paar Belgen. En die vroegen waar de Action Shop was. Ja. De ja. Action Shop. Ik ja. praat ja. ja. geen ja. ja. ja. nou, Frans. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld het erfgoeddepot. Wat één ah, jaar dat bestaat. Dat is heel erg leuk. En, en als je kijkt in Riel wat er allemaal te doen is. Ook op recreatief gebied. Uh, met de suite, uh, met, met uh, uh, he, boerderijen, de, het Zandeind he, met de Rielse biefstuk, ja, met een, met uh, een overkant, uh, uh, maneges dus als je kijkt hoe rijk uh, Riel is aan verenigingsleven aan ondernemersleven, dat is gigantisch ja, mm -hmm. verleden week waren er de mensen van het erfgoed ik hier het te erfgoed gast hier. Ja, ja. Ja, even hier naar in ja. ik ja. Ja. Dus ja. ik ben ja. er ook geweest, ik vond het erg, ja al een ja. jaar geleden maar ik vond het erg leuk Nee, dat is, dat is gewoon echt bijzonder. De leuke sfeer. Mensen die ontzettend uh, uh, gedreven zijn ja. om daar iets van te maken. Ja. Uh, als je kijkt uh, waar ze zich allemaal doorheen moeten knokken om, om uh, dat te realiseren, uh, Daar neem ik echt mijn petje voor. Ja, daar neem ik ook mijn petje is een En, was... en daar, zou, daar zou echt iedereen naartoe moeten om gewoon een kijkje te nemen. Ja, dat En, en ben eens ik te weten wat er, al er allemaal is. Ja. ja, ik ben er ook vrij vlug toen het geopend, want toen ja. hebben we Evelien ook een keer in de uitzending gehad. Ik ja. weet niet of ik toen met jou was. Daar weet ik ook niet meer. Over die muziekinstrumenten van haar vrouw. Nog, weet je wel. Oh, ja. En toen ben ik eigenlijk vrij vluchten naar daar naartoe gegaan. Maar ja. weet je waar ik wel mee een beetje van schrok, met aanleiding van het feit dat het Schaatsen noemt, dat ik toch een artikel las en hoorde dat mensen beg beginnen, commentatoren, beginnen een beetje bang te worden dat dadelijk het Schaatsen en ik weet niet wat nog meer, dan ben ik even kwijt, van de Olympische Spelen worden weggevoerd. Mm -hmm. Omdat het eigenlijk zo'n kleine, eigenlijk een Nederlandse aangelegenheid, is dat er steeds minder landen warm voor lopen. Dat zou toch wel heel jammer zijn, hè? Dat zou heel jammer zijn, want uh, ik denk dat schaatsport uh, breder verdient. Ja. ja. Als we dan kijken en uh, vergelijken met het wielrennen, uh, daar was ik vroeger uh, erg uh, in betrokken, wilde ik ook alles zien. Uh, nou, dat hoeft voor mij niet meer. Dat uh, oh, is de doping. Nou ja, de doping en, en, en eigenlijk de leugens en wat er allemaal uh, omheen speelt. Uh, de, uh, de hele commercie die uh, ja zeg maar ook zo'n sport uh, toch wel uh, in zijn greep heeft genomen, in zijn macht heeft genomen en eigenlijk stilaan kapot heeft gemaakt. Hè, dus er mogen best wel wat andere dingen gebeuren om een uh, sport weer een sport te laten zijn. Ja. En uh, ja goed, uh, ik hoop dat in de schaatsport in ieder geval uh, dat ze daarvan verschoon blijven ja, en dat, dat we dit soort geluiden niet, niet krijgen. Gaan. Nee. Maar het sloeg wel een beetje van dat bericht. Want ik denk als allerlei aardige sporten, hebben, Wie iedereen hier in Nederland in ieder geval leuk vindt. als ja. die zo successiever verdwijnen. Want het was nog iets wat wij ook leuk vinden, maar dat kan ik zoals ik zei niet opkomen. Ik denk, nou, dat hoop ik toch niet. Ja. Maar ja, je Goeie weet. Voetbal. Want daar zijn we ook goed in. Wereldkampioen. <laughs> ja, er zijn maar twee landen die dat doen. Ja, dat ja. was. Ja. Ja, België en Nederland. Ja. Dat ja. Is, uh... Nou, ik zei je, Olympische Spelen vooral, hè. Nee, dan wordt nee, dat wordt ook een beetje het ook moeilijk. Niet. Maar nee. Met schaatsen heb je toch ook uh, de Russen. Je hebt. Uh, de Nooren. Noor, eh, ja, nou, zelfs maar de Russen komen nou Amerikanen. pas weer op, hè? Ja, Dit jaar, hè? daarvoor was ja, het geen maar, maar, uh, Ja, maar je ziet er toch wel wat uh, strijd komen. Maar goed, wij willen als Nederlanders. En er waren wel ook niet zo heel blijken. veel uh, supporters in. Uh, ja. Ja, er zaten rondom ja. weinig mensen. Ja. Dan, uh, Ik zal erover ophouden. Over mijn. <laughs> Heb jij nog een leeuw? Ja, en, uh, jij nog, uh, Leo? Of ik nog een leuk nieuw heb. Ja, het ook nou, niet leuk te zijn. Maar ik luisterde vorige zijn. week naar de landelijke radio, Radio 2. En in zes keer werd het woord school in één week genoemd. Zes keer in één week. Ja, de tandartsassistenten vroegen plaatje aan. Een paar keer in de file. En er waren nog een paar dingen, maar die ben ik vergeten. Want, uh, dus blijkbaar staan we op de kaart hier uh, als gemeente. Ja, maar wij hebben ja. ook dikwijls genoemd in de verkeersberichten. Valt jou daar nooit op? Ja, je hebben er wel eens twee keer. Ik dus, ja, dus, zei al twee keer de Ja, heel vaak en, hoor. Ja. We hebben ook nog een paar andere zaken die dan uh, kwaad. Maar ja, eerlijk ja, gezegd. We dus staan wel op, op de kaart, hè? We nou, hebben ja, daar een stichting bij op de kaart. Op de kaart. Weet je trouwens wat, wat die stichting gekozen heeft voor, voor een goed doel? Want ze, ze nee. zochten naar een goed doel en nee. is nog niet bekend geworden. Ja, niet tot mij naar Sosdorp. Nou, je kon nou. Daar stemmen op, op verschillende dingen. Ik heb gestemd. Ja. Welke stichting is dat? Stichting Golen op de kaart. Die okay. willen elk jaar uh, actie voor, voor een goed doel. Okay. En de meesten die hier toen waren, hadden gestemd op iets anders dan ik. Ik had voor de kindervakantie gestemd. Maar je kon ook voor het dierenparkje achter Elisabeth. Uh. Ja, daar hadden hier in deze studio de meeste mensen op gestemd. Maar hoe het is afgelopen, weet ik niet. We zullen ernaar speuren, dan zullen we het napaasen. Ja, is goed om het te controleren, want 35 jaar geleden of nog langer hebben we ooit geld bij elkaar vergaard voor een zwembad voor het verpleeghuis. Maar het zwembad is er nooit gekomen. En het geld. Uh, wat daarmee gebeurd is, dat weet ik niet, namelijk, nou, want we hebben tijdens een tocht uh, oliebollen gebakken, hadden we 1100 gulden bij elkaar, en uiteindelijk heb ik me voorgesteld om met een heleboel mensen gewoon een aantal dagen op de schop te pakken en gewoon te gaan graven, maar uh, volgens het plan dan wel. aanpakken, schop pakken, hup graven. Ja, en, uh, ja. maar uh, het zwembad is er nooit gekomen. Nee, jawel, jawel. Is toch een binnenbad gekomen? Ja, maar dat was daar bij. Het zou bij, uh, bij. Bij Waterspoor. Dingen, ja, waterspoor. Dus daar zal het geld waarschijnlijk daar. Uh, daar is het naartoe gegaan. En uh, daar uh, is ook nog zo'n zo zo tegelplat. Uh, uh, iets van waar wordt uh, verwezen naar die actie. Uh, oh. daar, je, dat is toch uh, in herinnering. Ja, van, daar zit wel een of andere uh, tekening of schildering. Ik denk van Wim van Boksel van We zullen eens aan Stefan vragen. Ik weet het echt niet. Nee? Nee. <laughs> of hij kan zien op een rondje horen met zijn computer. Of de uitslag van de prijs al binnen is. Moet je, op rondje Goren staat dat vast. Goed. Jij nog een nieuwtje? Nee. Oh. Ik heb er eigenlijk nog wel een, als ja. het mag. Ja, dat mag. We hebben een uh, herindelingsadvies liggen voor uh, de gemeente oh ja, Dat Alphen, doe ik net op. <laughs> oporen en gemeente Tilburg. Uh, nou uh, vind ik dat wij uh, al uh, heel lang bezig zijn in Nederland met uh, enorme grootheidswaanzin. Dat geldt met gemeentelijke herindelingen, dat geldt met scholen, dat geldt met provincies. En ik weet niet welke mensen het allemaal verzinnen, maar als je wil zorgen dat uh, organisaties gezond zijn... ...dan moet je zorgen dat je organisatie gezond wordt en ze niet bij elkaar vegen en proberen groter te maken... Want we zijn al lang over het punt heen dat volgens mij iedereen beseft dat daarmee organisaties onbestuurbaar worden, uh, oncontroleerbaar en ja, over het er algemeen zijn er zoveel voorbeelden van. allemaal ja. bakken geld kosten. Ja. En dus alle gemeentelijke herindelingen, alle provinciale herindelingen, alle scholen die gereorganiseerd zijn blijken allemaal ontzettend veel geld te hebben gekost en uh, uh, nul doelmatig, efficiënt of, of nog te staan voor waar ze moeten staan. Dus er ligt nu weer zo'n herindelingsadvies. Ja. En uh, daar zouden jullie eigenlijk misschien eens aandacht aan moeten besteden. Eens kijken, nou, ja, het is, dat mensen ja. die zoiets verzinnen, uh, is gevraagd worden mm -hmm. waar zij hun verstand heb ik hebben zitten. We een keer aandacht. Ja. Ik oh, ben oh, ja. vroeger staan, oh, nu, maar ja. dat... Vaak, wij, dat blijft een repeterend... Dat is een repeterend geval. Dat, klopt, dat, dat en morgen, klopt, maar het komt wel telkens terug. Ja, het zijn het wel telkens, telkens mensen terug. die niet begrijpen hè, waar het werkelijk over gaat. Het zijn wel die mensen die van hot naar heren gaan dus wonen, zelfs, denk ik. En dan uh, hier de, proberen te komen vertellen van hoe wij het moeten de doen. Even, die nou weer allemaal oh, van die ja. joekels van gevangenissen wil gaan maken. Ja. Echt Habertjoek, is die man. Oh, ik heb een hekel aan Dat is man. dan misschien mijn nieuwtje. Morgen heb ik in logpolitiek in gesprek met de burgemeester over de herindeling. Als jullie suggesties hebben voor goede vragen, dan, dan verzamel ik ze nog even in. Nou, goede uh, vragen zou kunnen zijn, he, want ja. het is hartstikke simpel. De gehele gemeentelijke herindeling is gebaseerd geweest. En daar kijken we allemaal niet naar. We worden plat gegooid met propaganda. De gemeentelijke herindeling, en ik zeg dat keihard en ik blijf dat zeggen, is gebaseerd geweest op ongezonde gemeentes met gezonde delen samenvoegen en proberen ja. op die manier weer gezonde delen te krijgen. Kijk het allemaal maar na. Ga al die gemeenten maar na. Vraag maar eens waar ze financieel stonden en hoe het is samengevoegd. Want er waren een hoop gemeenten die financieel zwaar in de problemen zaten. Er zijn gezonde gemeentes opgeknipt en samengevoegd om te proberen zo weer een gezonde gemeente te krijgen. Nou, dat is een utopie om te denken dat een ongezonde gemeente daarmee gezond wordt. Ja. Zeker niet als je uh, niet gaat kijken naar uh, bestuurders die niet functioneren. Uh, uh, mensen, of of onvoldoende gekwalificeerd. Uh, uh, uh, ja, onvoldoende gekwalificeerd. Dus niet de kwaliteit hebben om hun werk goed te doen. En uh, daarin zijn wij in ons poldermodel uh, doorgeschoten. Uh, door maar te blijven polderen. En niet de maatregelen te treffen die wel nodig zijn. Dus vraag de burgemeester, als die uh, uh, daar al uh, in, in, inzicht in zou hebben. Waar <laughs> zij één voorbeeld, één voorbeeld kan noemen. Uh, Een voorbeeld. voorbeeld waaruit noemt dat die gemeentelijke herindeling uh, in alle uh, opzichten uh, geslaagd is en succesvol is. Hè, zoals die beoogd is, uitgevoerd en nu uh, functioneert. Niet één. Ik kan u dat al geefen, ja, meegeven. Niet maar goed, uh, kijk eens. Uh, kijk, ik, denk niet, ik verwacht niet dat onze burgemeester voorstander is van die gemeentelijke herindeling. Er zijn uh, enquêtes al geweest uh, door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 80% van, van de burgemeesters uh, wijst de plannen af. En dan ja. zien ze niet zitten. Dus ik vermoed dat, dat uh, Rijsdorp daar ook bij zit. Uh, ja, maar in de krant ja, zei dan ik dan verleden keer al: is zij toch niet streed in een antwoord? Vond ik ook. Dus of nee? je hebt zo'n positie en je bent duidelijk waar je staat. Ja. Ja, of je hoort niet op die positie thuis. Heel simpel. Ik ben er hartstikke duidelijk in. Of je aanvaardt een ambt en je neemt een standpunt in. Of je aanvaardt een naam niet. Dan ga je niet mensen in de weg zitten. Ook van de burgemeester hier. Maakt me niet uit. El, welk, el, elke willekeurige burgemeester. Ja, Mag je mee. gewoon vragen. Om een duidelijk standpunt in te nemen. Zodat je dus ook weet waar je staat. Datzelfde geldt ook voor de politieke partijen. En voor de raad. Heel duidelijk maken. Waar staan we voor. Dat keurig netjes onderbouwen. Met goede argumenten. En we hebben alle voorbeelden liggen en ik kan u aangeven: ik werk heel breed door heel Nederland. We hebben met bijna alle gemeenten van doen uh, en het is bij geen enkele gemeente geslaagd. Denk je dat Bernd Kleinschot en Udenhout ook? Gaat maar vragen. Nou, die zijn er ook niet gelukkig zijn mee, maar niet gelukkig ik denk dat die vergroting ja. dat ze niemand meer kennen. Die kleinere woonkernen, en dan heb ik het niet over 200 man, maar eh, net als hier in Goerle 20.000, Riel uh, de 22.000, dat de burgemeester en de wethouders gewoon ook mensen kennen. En een heleboel gezichten, die hoeven ze niet allemaal van naam, maar het heeft ook nog iets sociaals. Men kent elkaar en uh, nou, we maken maar een gemeente van, van 100.000 inwoners en men kent niemand meer. En als je eens iemand tegenkomt of dan... Het, het wordt zo anoniem. Ja. Hè, en de problemen en hè, de kinderen op school kijk naar Rotterdam, al die wijken die er zitten of andere steden, nou dan moet je proberen te voorkomen, als je er dichter bovenop zit en het bestuur zit er dichter bovenop hè, nou dan denk ik dat het gewoon een stuk prettigere en sociale gemeente is mm -hmm. en of het dan meer of minder geld kost nou volgens mij hoeft het allemaal niet zoveel meer of, of besparen ze er niet veel op door alle reorganiseren, maar het is altijd een tenef, tien jaar centraliseren en dan nou, weer tien jaar decentraliseren want het blijkt niet te werken en dan komen we een nieuwe bestuur en ben alles wordt erop gebroken, en dat kan het geld opbreken. Ja. Nee, de kwaliteit ja, beter ja, maken. Nou ja, nee, nee. Want jij zegt de dooddoener, waar ze alles mee proberen plat te slaan in een discussie, is zeggen dat het dan goedkoper wordt. En dat is de grootste dooddoener die er is. Ah, het is niet waar, het is keihard gelogen. Het is keihard gelogen. En B, eh, eh, eh, laat ze maar aantonen... Hè, ...waar dan ook welke efficiëntie maar zit. Want de efficiëntie die ze aanhalen... ...is grote lariekoek. Want als je dan zegt... ...gemeente Tolburg heeft een theater... ...en heeft andere zaken... ...als je daarin in, in wil deelnemen... ...dan kunnen ze ook de omliggende gemeente vragen... ...om allemaal een bijdrage te leveren... ...naar raad van ja, hoofden van de, dan de bevolking... ...maar dan heb je niet allemaal... ...je zelfstandig theater nodig... ...of je moet het samenvoegen... ...omdat we toevallig een theater of andere zaken hebben... En als het erover gaat, hè, dat hebben we ook in Riel aangegeven, ook naar de verenigingen toe. Daar komt bij de ondernemers aan, hè, kom er duidelijk met een goede boodschap, met een goed verhaal en een goede begroting. En dan gaan wij als ondernemers hè, zorgen hè, dat dat geregeld wordt. Ja, en, is, en dan kom je allemaal benieuwd, of samen, Of hier. argumenten überhaupt uh, straks nog, uh, nog tellen. Want uh, dat probeerden we in 1996. Zoveel argumenten en zoveel argumenten. Maar ah, dat is wel gelukt. Hè? Ja goed dat is gelukt. Maar of het deze keer ook nog lukt. met, met Nee daar, dat weet, vijf, je niet, weet je maar, niet. Maar dat als we het we dan over we bezuiniging hebben. Me. Dan denk ik wel. Want we kunnen niet uitblijven geven wat we niet hebben. Maar als ik dan ergens aan het werk ben. En uh, een mevrouw die uh, de man een hersenbloeding heeft gehad. Die woont in Dongen. En die verhuist naar Tilburg. Want uh, dan kan ze bij haar man zijn die daar in het verzorgingshuis zit. En uh, nou, die, uh, ben je aan het werken en dan zegt ze, oh ik ben helemaal blij, want we hebben een rolstoel aangevraagd. En uh, een hartstikke duur ding, want uh, nou, uh, die staat klaar. Dus ik, ze belt terug naar de gemeente waar ze woonde. Uh, van nou, stuur de rolstoel maar naar Tilburg. Oh, u bent verhuisd? Ja, oh uh, nee, maar dat kan niet hoor, want die rolstoel van uh, ik duizenden euro's. Die, uh, nee, die, die, die, die gaat, denk naar de groot, want we moet een Tilburg nieuwe aanvragen dat was ja, echt waar zijn was dat ook nou, dat over is echt, die gebeurt gewoon nou. ik stond erbij en ik, ja, ik keek met ernaar. mijn mond open nou, dus die mevrouw die begreep het ook niet nou, dus, dus het gaat, gaat erom om je gezond verstand te gebruiken en te kijken wat is het belang hè, van die gemeenschap dus de overheid moet zich uh, in ieder geval ten dienste stellen van die gemeenschap en niet andersom en bij ja. een heleboel uh, overheden zie je uh, eigenlijk toch wel uh, dat ze vinden dat, uh, dat uh, uh, zij het belangrijkste zijn. En, dat, en dan werkt het niet. En dan maakt het niet uit of je dat groot maakt of klein maakt. Hè, want in Rotterdam hebben we stadsdeelraden nodig om nog enigszins uh, de binding te krijgen. Hè, met ja, de nou, dan maken ze het weer, spreiden ze het weer. Ja, ja. Dus dat moet, want anders heb je de binding met die bevolking niet. En, en goedkoper is het zeker niet. Dus. Nee, dat is... ik, ik vind het een belangrijk issue in de zin van, uh, ja, is het ook? Uh, jullie kunnen er ook aandacht voor vragen, laten we dat tijdig doen, laat die discussie maar lopen. Uh, want uh, als er discussie gaat dat een paar mensen het voor het zeggen hebben die dan mogelijk een prestigeproject erdoor willen drukken, maar niet meer uh, ontvankelijk zijn voor de werkelijke argumenten, ja, dan moeten we die mensen maar buiten spel zetten, uh, want je hoort niet thuis in onze maatschappij. Daar ben ik heel duidelijk in. Die hebben geen plaats, in ieder geval geen plaats, om prominent uh, hun zegje te doen en uh, andere mensen, zeg maar, hun wil op te leggen. Nee. Je hebt uh, stevige meningen. Ja. Interessant. Uh, het is eigenlijk ons onderwerp niet, maar, maar nog even een <laughs> maar, laatste ding. Nee, we gingen het over. Uh, uh, een, laatste, een laatste ding. Uh, vind jij dan, kijk, er komen veel uh, rijkstaken uh, gaan naar de gemeente. En, en <coughs> het argument aan, aan die kant is uh, dat, dat de gemeentes. Uh, dat, uh, als het, die zijn te klein om, om die taken allemaal aan te kunnen. Dus daarom uh, moet er gezocht worden naar uh, grotere verbanden. Voor mij part samenwerkingsverbanden. Uh, spreek jou dat aan, dat, dat, uh, dat argument? Um, ik ben maar een kleine ondernemer. Hè? Dus we hebben 45 medewerkers. Dus ik heb ook niet alle kennis en, en disciplines in huis. Hè? Ik heb vandaag nog rond de tafel gezeten om te kijken... als wij een bouwplan willen ontwikkelen... en ik moet daar met de gemeente overleg over hebben... wat we nu aan het voeren zijn... Dan moet ik dus ook mensen aantrekken die gewoon verstand van zaken hebben. En dan zijn we heel doelgericht projectmatig bezig om te zorgen dat dat allemaal ontwikkeld wordt en gedaan wordt zoals het hoort. Dus ik hoef niet alle kennis en kunde zelf in huis te hebben. Ik moet wel zorgen dat ik zoveel verstand heb dat ik de juiste mensen aantrek om dan dat soort zaken te laten regelen. Nou, heb je dat vermogen niet en vind je dat je alles in huis moet hebben en vind je dat je alles zelf moet doen, dan ga je helemaal mank. Want die, ja. overheid, die overheid moet faciliteren, punt. Ja, maar ze zouden natuurlijk anders aan kunnen kleden. En ik heb dat wel eens voorgesteld. Je hebt bijvoorbeeld een bouwteam. Maar waarom zit niet één ambtenaar die zake kundig is in de bouwteam? Jij wilt je project daar. Die ambtenaar die zit erbij. Mijn paard wordt die nog betaald voor een aantal uren. Of gaat hij in, in de overheidspot. Maar dan heb jij in één keer de deskundigheid in huis. En... De regelgeving ligt er dan bij en dan, dan werkt het naar twee kanten en dan kun je samen een uh, project van de grond trekken en dan is de gemeente blij, de ondernemer blij, uh, maar nee, die zitten daar ieder regeltje opnieuw te lezen en te kijken en dat is ook hun taak, maar als je dat op die manier kunt, dan gaat hij ook enthousiaster, denk ik, of zij, met uh, de materie om en gaat zoeken, ja, maar als we het nou zo doen, dan kan het wel, hè? want dan past het binnen de regels, ja. nou, volgens mij zijn er twee vliegen in één klap en een bezuiniging, ja. ja. Ja. Nou ja, goed, een overheid mag gewoon betaald worden voor het werk wat ze uh, verzetten. Ja, maar dat als moet jij iemand normaal. aannemen die ter kundig is of een bureau inhuren dat terwijl, kan. en die moet dan weer gaan toetsen met de gemeente. Dat en... kan, maar je moet wel oppassen dat de gemeente dus of de overheid niet op de stoel gaat zitten van uh, het bedrijfsleven. Nee, nee, dus nee de maar je wordt een adviseur erbij gehaald dan. Nee, die mag niet als adviseur optreden. Nee, maar dan, dan, dan is hij. Nee, ik, heb, ik heb 18 jaar bij de overheid gewerkt. En, en uh, zeker ook als EOD. En Wat als is EOD? EOD is exclusieve opruiming. explosieve explosieve opruimingsdienst. opruimingsdienst. En uh, daarin ben je dus ook aan het faciliteren binnen uh, de Nederlandse. Uh, uh, gemeente in feite. En dus als een gemeente een probleem had met de explosieven, dan hoorde je als EUD daar naartoe te gaan mm -hmm. en dus uit te leggen hoe de problematiek in elkaar steekt, wat te doen, wat vooral niet te doen en hoe het wettelijk kader in elkaar steekt en hoe je mogelijk dat kunt financieren, et cetera. Uh, ja, dan hoort de gemeente natuurlijk van daaruit zelf zijn plan te maken en te kijken hoe ze daarmee omgaan. Ja. Maar ik ben dan die deskundige die kan komen vertellen, kan komen adviseren van hoe daarmee om te gaan, van overheid ja, naar overheid. Je hebt al schitterend de brug ja. gemaakt naar, naar het onderwerp. Uh, dat hoeven we nou helemaal niet meer kunstmatig te doen. Je hebt verteld dus dat je bij de EOD, de Explosieve Opruimingsdienst, hebt gewerkt. Dat was een overheidsinstantie. Ja, dat is een overheidsinstantie. En nu, nu ben je zelfstandig, nu ben je ja. zelfstandig ondernemer. Ja, dus EOD is een onderdeel van Defensie. En uh, wij zijn gewoon een privaat bedrijf. Hè, dus wij, Je was soldaat, was, sergeant of luitenant. Ik ben een soldaat geweest, ik ben een sergeant geweest. ik ben, uh, he, Dus, dus echt officier. in het leger officieel? Ja, ja, ik deed. heb alle gangen en functies een beetje doorlopen. Ja. Binnen mijn vakgebied dan, hè? Ja, ja, dat ja. snap ik. Ja. Ja. Die EOD bestaat nog steeds of is het allemaal Zeker. vanzelfstandig? Nee, nee, de EOD is uh, gewoon een uh, heel belangrijk onderdeel binnen defensie. Uh, EOD staat echt voor het, opruimen, voor het opsporen en opruimen van explosieven. En als primaire taak hebben ze natuurlijk het optreden in, in uh, uitzendgebieden. Hè. Dus dat is uh, Irak, uh, Afghanistan en uh, dat soort landen. Ja, ben je concurrent geworden van de EOD? Nee, wij zijn geen concurrent van de EOD. Wat ik uh, destijds heb gedaan, uh, ik was destijds commandant zoekgroep bij de EOD. Verantwoordelijk voor alle opsporingsactiviteiten in Nederland. En uh, als EOD adviseerden we eigenlijk altijd aan gemeenten. ...en werkte niet voor private bedrijven en dat soort zaken. Dus aan gemeenten en, en niet alleen adviseren... ...ook zorgen dat uh, gebieden uh, werden vrijgemaakt. Hè? Dus gebieden werden opgespoord en uh, explosieven werden opgespoord... ...en gebieden werden vrijgegeven van explosieven. Nou, daar hadden wij veel te weinig capaciteit voor binnen Defensie. Dus ik kreeg ongeveer een, um, uh, ja, uh, drie tot vijf aanvragen per week binnen. Hè? Dus ik was hele dagen bezig om gemeenten te adviseren... En de capaciteit die ging op aan het ruimen van aangetroffen explosieven. Het oefenen in NAVO-verband en VN-verband. De inzet voor in inzetgebieden. En als laagste prioriteit het opsporen van explosieven. Dus in de praktijk bleef er geen capaciteit over voor het opsporen van explosieven. En op wat voor titel ga je nou sporen? Speuren? Want uh, bedoel ik? Ik neem aan dat je niet ineens gaat denken: kom, we gaan eens. Op de rechterij kijken of er soms een explosiefje ligt. Ja, nee. De, de, het punt is dat wij uh, heel erg goed weten vanuit historisch perspectief ja. in welke gebieden je allemaal explosieven kunt aantreffen. En dat is het gevolg van de oorlog of ja. oefeningen? Of het is geen oefening. Het is ja. nog steeds niet weg. Nee. nee um, toen ik wegging bij Defensie en dus voor mezelf begon, toen vroeg mijn vader ook: Jongen, wat ga je doen? Hè? Heel je zekerheid opgeven en hoe lang denk je nog werk te hebben? En toen heb ik mijn vader al aangegeven, uh, uh, pa, ik kan het heel moeilijk uitleggen. Maar gegarandeerd, mijn zoon kan daar zijn pensioen in halen met alleen deze werkzaamheden in Nederland. Zo. Dus laat staan dat we naar België, Duitsland, Frankrijk, Engeland gaan. Laat staan Bosnië, Kroatië, uh, Angola, Mozambique, Cambodja, Laos, Vietnam, Afghanistan, Irak, noem maar op. Uh, dus alleen in Nederland. Gaat mijn zoon uh, Zo. daar nog zijn pensioen uh, in halen. En dan moeten we geen nieuw conflict krijgen. Dus hoeft er niks meer bij. Hè, zoveel werk ligt er nog. God, dat zou ja. ik nou nooit denken. Nee, Hè? Nee, nee. Nou, ja. even een beeld te geven. Ja. We sporen ongeveer een 50.000 explosieven op jaarbasis op. En dan zitten we toch ruim 70 jaar uh, na de Tweede Wereldoorlog. Hè, dus ruim 70 jaar na dat is ja, ja, een ja, beetje. Ja, ja, ja, ja. Sporen Kort. wij nog uh, gemiddeld 50.000 explosieven op jaarbasis op in Nederland. Dus ik praat okay. niet eens over het buitenland. Jorik, ik ja ik heb het ook verbaasd. dan 70 in onze buurt? Meer dan 70.000 explosieven hebben wij uit de Reeshof gehaald. Ja, dus de, racehof, de racehof is nagenoeg helemaal onderzocht. Ja, misschien kleine delen niet, maar het merendeel is onderzocht. En in totaal in de loop van de jaren, dat is ongeveer in 750 hectare, hebben we daar uh, uh, uh, meer dan 70.000 explosieven uitgehaald. gehaald. En dat die... weet bijna niemand van. Het is aan. Bij een wonder dat er nooit iemand uh, in de lucht is geput? Wat is dat dan he? voor een rommel? Ja. Wat er uh, ligt en hoe diep ligt dat? en uh, waar, waar vind je dat dan? Nou ja, goed. Uh, in de Reeshof, uh, dat is eigenlijk een gebied wat hoort bij het vliegveld Gilsrijen. Ja. He? Dus het vliegveld Gilsrijen ja, ja, ja, ja, uh, ja, ja. is nu zeg maar, de omvang die het nu heeft. In oorlogstijd moet je zo'n gebied tien keer groter zien. Dat betekent dat uh, uh, de luchtafweeropstellingen eromheen staan. Het onderbrengen van de vliegtuigen ligt daar buiten, het personeel ligt daar buiten, de explosieven zijn buiten dat gebied opgeslagen. En het vliegveld zelf, als je dat kijkt, ook op luchtfoto's, dat was eenmaal landschap. Dat is helemaal plat gebombardeerd. Dat werd bijna dagelijks gebombardeerd. Dus ja goed, een 10% is een beetje achtergebleven als blindganger, weigeraar. En dat ligt in een groot gebied, zeg maar, om dat vliegveld heen ook. Hoe diep? Ja, het diepste was ongeveer een meter of vijf, zes. en dat ja, kan vanaf de oppervlakte liggen, zeg maar. En wat zijn dat dus, voor een, voor een explosieven? Dat komt van alles, dus, dus ook gewoon uh, kogels, maar ook uh, kleinkaliber munitie, maar ook uh, bochtwapens. dus 20 mm munitie. Nou, vanaf 20 mm begint dat meestal ook met uh, een, een brisante lading, dus met de springstof en een heel klein ontstekertje. dus deze pen dat veertje is uh, uh, sterker dan dat veertje wat in dat ontstekertje zit. En die dingen zijn heel klein. En die, ja, die, die vind je gewoon vrijwel aan de oppervlakte. Hè, en die, die zijn daar, ook gevaarlijk? Die zijn hartstikke gevaarlijk. De meeste ongelukken gebeuren met dat spul. En met name omdat het kleine projectieltjes zijn. Hè, dat je ze ook in je handen ja, staan. Ja, ja, ja, ja. En, en daar willen ze dan meestal toch nog wel aan punniken Ik, je, of zo. Nou, ja. Als je aan dat ontstekertje zit en je activeert hem, dan doet hij het. En dan ben je dus omdat dat explosief weliswaar klein is, maar op jouw letale deel zit, hè? borsthoogte, dan ben je gewoon dood. Dat overleef je niet. Dat dat, uh, dat ontploft? Ja. En dat... Uh... Dat kan ontploffen, hè. En dat die, die scherven en zo slaan door je borstkast en noem op en zo. Nou, en dat is gegarandeerd, dat overleef je niet. En maar als toch je het wel, wel overleeft, dan ben je zo slecht af dat je zegt, nou, was ik maar dood geweest. Hè? Dat het sowieso... Ja, ja, ja. Is en daar ben ik diverse keren bij geweest en ook gezien... Ja. Uh, ja, maar uh, gebeurt er tragisch. nog veel dat, dat, dat jochies, uh, die, die, nou, ja, ze spelen niet veel meer in het veld, hè, nee. maar, maar dat, ze, dat ze daar op die, op die dingen stuiten? Nou ja, er gebeurt nog uh, met regelmaat. Er zijn uh, in Nederland uh, 2000 meldingen van spontaan aangetroffen explosieven op jaarbasis. He, dus dat betekent dat iemand iets heeft aangetroffen en dat wordt dan ook gemeld als zijn een explosief. En dat komt 2000 keer per jaar voor. Mm -hmm. He, dus Tot dat... in Goorland toe. Ja, ook in Goorland. Want ik ken wat hier in Dorpstraat. Die hadden een hangertje die zand is twee granaten in. Ja. Ja. En bij die kleine akkers waar je het net ja. over had. Is ja. vorig jaar de uh, hele kist de de grond gehaald. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. Nou ja, Goorland heeft natuurlijk ook uh, een hele periode... Uh, een, een hele periode zijn er in Goorland ook oorlogsactiviteiten ja. geweest natuurlijk. En dan blijft er altijd ja? achter. Dat blijft altijd achter. Uh, ja, dat, dat is gewoon zo. Hè. We hebben bijvoorbeeld bij de haven ook uh, het een en ander weggehaald. Om maar wat aan te geven hier... Uh, Vlakbij ook, hè, waar die, die bejaardenwoningen zijn. Het vraagt dus wel veel uh, kennis en studie van de historie. Ja. En vervolgens heel zorgvuldig je plan uitzoeken, stippelen waar ja. je gaat zoeken. Ja. Want je gaat natuurlijk ook niet in het woeste weg een beetje lopen. Nee, zou je dat nee, niet je kunnen je moet, doen? Uh, Met de stofkam door, door heel het land heen? Nou, dat is onbetaalbaar. Ja, dat wou ik net zeggen. Het, het is ook niet doormatig. Ook betalen, dus, dus zijn, niet nou, er zijn een aantal factoren waardoor je dat niet zou kunnen en moeten en willen. Eén uh, is, je houdt, uh, geen enkel personeelslid hou je gemotiveerd om heel Nederland uit te stoffen. Uh, want de mensen die dit werk doen, die willen natuurlijk ook explosieven vinden. Tuurlijk. Dus als je in ja. een gebied bezig bent waar explosieven liggen, dan vind je ze ook. Ja. En dan hou je mensen gemotiveerd. <lacht> Hè, want vaak zeggen onze opdrachtgevers ook, ja, maar voor jou maakt het niks uit. Ja, dat maakt voor ons heel Zo veel uit. Zoek en je zult vinden. Ja, ja want, want ja, als, je niet, als je niet goed zoekt, dan zul je ook niet vinden. Dus dat zeggen we ook wel eens tegen mensen. Ja, ja, als je niet echt zoekt, dan ga je ook niks vinden. Mm -hmm. Zo simpel liggen. het. Dus het betekent dat je uh, uh, gewoon doelmatig en efficiënt met je middelen om wil gaan. Ja, ons product is veiligheid, ja. Ja, we brengen ook een stuk kwaliteit, maar je moet het wel zo doelmatig en efficiënt mogelijk doen, zodat het ook uh, uh, leuk blijft ja, voor iedereen. En, en ook verkoopbaar is aan je ja zeker. want die zeker. zijn ook niet zo meer gebaat dat jullie weken, maanden, dagen, jaren lopen zoeken en je vindt niks. Nee, nee, dan uh, houdt dat... Ja, dan dan houdt denken ze dat zonde, Van Dan houdt dat op. He. Om maar om, om om na te gaan, in Tilburg hebben wij uh, destijds een uh, historisch vooronderzoek gedaan. En toen hebben wij dus ook alles onderzocht van wat er in dat gebied gebeurd was. He. Waar dus uh, radarbunkers uh, zijn geweest, uh, opstelplaatsen voor vliegtuigen, noem het maar op. Uh, waar de bombardementen hebben plaatsgevonden, waar de kraterpatronen liggen en noem maar op. Dat staat ook allemaal op luchtfoto's. Dat kun je ook allemaal herleiden. Dat hebben we allemaal netjes in kaart gebracht. Vervolgens hebben die gebieden onderzocht en eh, vervolgens is het ook duidelijk geworden voor de opdrachtgever, want die kan dat toetsen, ja. dat wat wij gesteld hebben voordat we zijn begonnen, dat dat ook daadwerkelijk zo is geworden. Ja. He, dus de explosieven en de bommen hebben ook in die gebieden aangetroffen. Nou, dus, en, en, en daarvan zeg ik altijd, je moet ons niet vragen, he, want wij zeggen ook altijd dat we de beste zijn, maar dat roepen nog uh, weet ik veel, 16 ja. miljoen uh, anderen. En dan moet je aan onze klanten vragen. Dus zijn onze er zijn ook weer bedrijven vragen? die dat doen. Hetzelfde soort bedrijven. 16 miljoen, dat is naar nou, aanleiding van de natuurlijk. Dus wij, wij hebben, ik te zeggen, 16 miljoen bondscoaches. Ja. Hè? <laughs> en er is er maar werkelijk één. En we hebben inmiddels hebben we 18 uitvoerende partijen en 18 adviserende partijen op dit gebied in Nederland. Dus wij zijn 15 jaar geleden begonnen. We bestaan dit jaar 15 jaar. He, dus dan gaan we ook in uh, 28 september gaan we een grote open dag organiseren, He, dus ook voor Riel, Goorl, omgeving. Maar iedereen kan bezoeken. En, en dan gaan wij uh, ja, eigenlijk alles uitstallen en dan kunnen, kunnen ze vooral ook zelf een keer met een detector uh, Ja, ja. Oefenen. Met, met Ja. Ja, en daar kunnen ze ook zelf even kijken hoe dat dat voelt. Hè, hoe dat dat werkt. Ja. Je stopt wat, dus, wat granaten in de grond. Zo geen worden. eieren, maar granaten. Om het even, ja, je, je, kan, je kan van alles verstoppen in de grond. Maar, maar het moeten wel objecten zijn die ergens op lijken. Hè, dus dat ze ook in ieder geval uh, uh, de ervaring hebben. Hoe ja. ziet dat nu ja, ja. en hoe voelt dat? Ja. Hè. Wij, wij hebben daarnaast ook een eigen opleidingscentrum. we beschikken ook over explosieven. Dus alle mm -hmm. modellen, munitiemodellen, et cetera. Die hebben wij ook. Vrij van explosieve stoffen. Dus veilig om mee te handelen en om mee te leren. Dat hebben we ook allemaal geregeld. Mm. Heb je... Mag ik nog een vraag stellen? Nog één. En dan nog één. gaan we naar muziekje. Want dan, gaan we naar muziekje en dan gaan we naar onze uh, uitvinder. Dat is weer enige tijd geleden toen uh, zat er bij Paul Witteman een, uh, een designjongen die had een, ja. een, een, een iets ontwikkeld waarmee je de bermbommen in Afghanistan ja. onschadelijk kon maken zonder dat, dat, dat er iemand ook maar gevaar liep. Dat was zo'n zo grote bol ja. met, met, met, met uitsteeksels. Bamboestokken. Bamboestokken. Ja, Bamboestokken ja. En, ja. En, uh, ja. ja. Nee, ik ken hem. Ja. En ja. wat zeg je daarvan? Is dat iets wat, wat kan werken? Nou, het zet, het zet, de problematiek geeft het weer aandacht. Hè. Het zet weer iets op de kaart, maar dat uh, uh, artikel wat hij heeft uitgevonden is echt uh, iets voor een design, uh, maar niet voor operationele inzet. Uh, dus ik zou nooit in een gebied uh, uh, uh, uh, aan de slag gaan als alleen uh, dat die bol, zeg maar, door dat, dat gebied heeft ja. Ja. ja, ik heb hem in werkelijkheid ja. gezien met Evo Le Bon, die kwam daar ja. op een innovatiedag uh, dat ding laten zien, maar ik had ook zoiets van ik heb ja. één keer in een mijneveld gestaan en dat vond ik niet leuk. <lacht> en... Uh, nou, en uh, ik denk als hij daar heen moest rollen, de zekerheid uh, deed ik mijn voeten ergens neerzetten dat het ding niet geweest is. Maar hij werd wel gps allemaal, maar dan heeft hij niet alles gehad, toch? De... Nee, dus, de, dus uh, dat is hartstikke leuk dat hij dat uh, ontdekt en dat hij daar maar bezig is, want daar zet wel de problematiek op de kaart. En ja. dat, Ik denk dat dat ook meer de doelstelling is als dat hij zegt, uh, ik heb echt een inzetmiddel uh, zeg maar, om uh, gebieden goedkoop, uh, doelmatig en efficiënt vrij te maken van uh, mijnen. Uh, dat is absoluut niet de manier om het te doen. Ja, daarvoor is er, zijn er veel te veel factoren die een rol spelen. Uh, en zou ik dat inzetmiddel ook nooit gebruiken als, uh, als inzetmiddel? Überhaupt niet. Nee. Uh, maar ja, het is wel goed dat hij uh, heeft daar de wereldpers mee gehaald ja. He, heeft. Hij heeft wel de problematiek op de kaart gezet. En, en Door een de, soort uitvinding. Dat nou, ja. was het ook, want dat was een innovatiebeurs. absoluut. Nou ja, het verhaal gaat natuurlijk. Waarom duurt dat zo lang en waarom moet dat zoveel tijd kosten? En kan dat niet beter en sneller en weet ik voor wat? Ja, er zit een hoop kaf uh, tussen het koren. Uh, ook uh, met bedrijven die dit soort werk doen. Dat is helemaal zo. Er is veel te weinig expertise. Echt veel te weinig expertise. Uh, maar nee, het blijft uh, uh, uh, werk waarbij uh, mensen nog steeds het werk moeten doen. En mensen nog steeds het denkproces uh, Moeten doorlopen om, om na te gaan of... Uh, zeg maar zo'n gebied echt vrij is van echt Dat is risicovol werk. Het is risicovol werk, ja. En, en daar moet je het. van bij zijn. Goed. Ja. Dat is het en dat was het. Ja. Ik draai nu, of nee, Stefan draait het plaatje Let's Get Lost, want dat heb ik gisteravond beloofd, van Chet Baker. Wij keken naar het kunstprogramma en toen was daar de muziek. Ik zei, dat zal ik meenemen voor vanavond.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 Defrost In a romantic mist Let's get crossed Off everybody's list To celebrate this night We found each other Mmm Let's get lost Oh Let's get lost We hebben met Ad van Riel over uh, explosieven gesproken en uh, hoe je ze opruimt. We gaan met uh, Leo van Boksel praten over zijn passies. Bouwadvies en uitvinden. Twee passies. Wat is dan de grootste passie van die twee? Nou, ik denk wel het uitvinden, dingen bedenken. Uitvinden, bedenken. Ik uh, probeer uh, oplossingen te verzinnen voor problemen die voorheen nog niet bestonden. Ja. <laughs> de problemen niet. Nou, jij bent ook een leuk. <laughs> dus je maakt ook meteen maar de problemen nee nee nee die waren er wel maar mensen zagen ze het niet dus ah, ah. Uh, dat is het verschil laatst voor iets bedacht en uh ja, geef daar dus een voorbeeld van. Uh, nou, metselaars, die uh, dus weer in de bouw, maar uh, daar haal ik wel meer problemen vandaan. Maar die metselen tussen twee palen spannen ze een draadje. En om, om die profiel, zoals zo'n paal heet, uh, te plaatsen, de, kost uh, een heleboel werk. Er moeten er allemaal plankjes tegen de muur getimmerd worden en die gaan weer los. En uh, nou, dan staat die paal nog niet precies op zijn goede plek. en ze dus heb ik nou een heel eenvoudig ding voor verzonnen. En uh, een week voor de uh, bouwvaakbeurs. Toen zei men. Nou, dat moet op de bouwvaakbeurs. Dus, ja. uh, en ik bleek daar een grote publiekstrekker. Want ik heb daar een week staan. En ik heb 600 keer hetzelfde verhaal verteld. En de mensen hebben uit eigen beweging. duizend keer een foldertje meegenomen. Wat daar lag. En uh, niet in de handen gestopt. Maar, en daar kreeg ik complimenten van. Van echt doorgewinterde metselaars. Die mij probeerden natuurlijk door te zagen. Van. Uh, ja, dit, dit hadden we 100 jaar geleden ook al kunnen bedenken. Zo eenvoudig is het en dat hebben we niet gedaan. En dus hoe ziet het eruit? Kun je het beschrijven hoe het. Uh... Nou, het is eigenlijk gewoon een plaatje metaal. En uh, bijna, of nou niet bijna, maar alle hulpmiddelen die daar door de jaren heen voor bedacht zijn, die, uh, die worden aan de buitenkant aan de muur bevestigd en dit ding, dat haakt gewoon door de muur en dan kun je er ook weer gewoon uithalen tenminste een haakje wat eraan zit en daar zitten dan een, uh, ja, een paar sleufgaten in, om het te, dat is wel technisch, maar en daar heb je een hele grote stelvrijheid om dat ding precies op zijn plaats te positioneren, maar ook binnen, binnen anderhalve minuut zitten dingen erop, uh, of nog korter en dan kun je die palen erop zetten en dan zit hij exact op dezelfde plaats, en, uh, terwijl dat er anders twee man uh, drie kwartier samen over mag doen, dus dat is 22,5 minuut met tweeën uh, om eens een zo'n paal te stellen, wat je nu een helft van de tijd doet. Dat gaat bij jou allemaal op met de Timmermans oog. of heb je dan ook nog die geavanceerde meetapparatuur... die piepjes afgeven en, en die, die straaltjes uitzenden? En, en... Nou, ik heb wel een laserwaterpaal en dergelijke... maar daar heb ik daar niet voor nodig. Dat gebruik je wel om, om bij dat stelwerk. Maar het, is, het zijn eigenlijk gewoon vrij... Heldere stukken gereedschap die men kan gebruiken. En je moet er dan ook vanuit gaan, als je zoiets bedenkt. van de metselaar die doet ook al honderd jaar zo. En ja. Uh, ja, de metselaar brengt drie dingen mee: dat is een radio, ja. een helmer gereedschap ja. en, en een koelbox. Uh, <laughs> en uh, dus een stukje gereedschap, dat moet. ...in die emmer passen, want anders dan neemt hij het al niet mee. Ja. Maar nou, van al die mensen die er op die beurs waren... ...want toen was er nog maar net het ook octrooi aangevraagd... ...en uh, men wilde het daar al laten zien, want dan is het ook beschermd. En, uh, nou, die, die, ik kreeg echt werkelijk uh, een heleboel complimenten... Van ...over de eenvoud van het ding en over op hoeveel manier je het kon gebruiken. Zeg, nou is het, nou, de bouwmarkt ingestort, maar ja... Inderdaad, maar uh, gaat ik het nou wel gebruikt wel worden... Niet, ja. Gaat het gebruikt worden? Er zijn er al. Uh, ze zijn in de twee weken na die beurs, want toen kon de productie pas opgestart worden, zijn er al honderden gemaakt. En uh, die zijn nu allemaal land in uh, ja, via twee bedrijven. Een van de grootste leveranciers van mensen die heeft het ding mede omarmd. En die uh, heeft al een heel afzetkanaal. En uh, nou, dus daar, uh, de, ja, die, die, die heeft ze allemaal al in rek liggen. Bij, uh, ja, ja, dan ja, niet kijk, bij de Gamma's. je Niet niet zelf. Nee, nee, nee, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik heb helemaal geen verstand van verkopen. En dat wil ik niet eens hebben. Maar ik, ik bedenk dingen, die bescherming, middels een octrooi indien, mogelijk. Ja. En dan uh, zoek ik een partij die die dingen wil maken. Nou, die zijn er genoeg op dit moment. En, maar dan liefst ook nog een partij die het ook nog verhandelt. Die dus, uh, en daar maak ik dan afspraken oh, mee. En die hebben een afzetkanaal. En ja. uh, als je iets bedenkt in de bouw, nou, dan moet je bij de bouw of bij de. Uh, de metaalwarehandels zijn. En, uh, ja, en anders bij uh, bouwmaterialenhandels. Ja, daar gaat het komen. Ja, daar liggen ze al. Daar liggen ze al. Ja, en ook nog een ander voorbeeld is een, een trekhaakslot. slot. Ja, het, het, het zet de trekhaak niet op slot, maar het is wel heel duidelijk. Dat is een of andere... Uh, een rood stuk metaal in een T-vorm. En daar zet je op iedere willekeurige trekhaak. En daar, uh, ja, dat blokkeert in feite de deur. Als de dief nou langskomt en die ziet dat rode ding zitten... dan denkt hij, nee, nee, ik ga toch maar een deur verder. Mm -hmm. En dan zijn er al duizenden van de wereld in. Dus, uh, ja. En hangt ook een beetje van het land af natuurlijk. Maar in Europa, uh, in Frankrijk, hebben we net iets andere trekhaken. Maar over het algemeen... Uh, ja, in Frankrijk wordt ook heel weinig gereden met, met aanhangers. Maar, maar hier in Nederland gaat het... Uh, ja, als warme broodjes. Oh, ik snap er nee. helemaal niks van. Jawel. Over, nou, stel ja, maar ik, ik, ik, misschien snapt in de kamer ook wel niet oh, iedereen. Oh, oh, oh, ja. Je hebt een instrumentje en dat heeft de vorm van een T. Ja. En, en echt waar echt... zet je hm. dat? En nou, hier zit mijn trekhaak. En waar zet ik dan dat ding? Boven op die bol, dan zet je dat zo verticaal bovenop. Ja. En dan doe je hem op slot, dus met een sleuteltje. En ja. dan zit er in, echt in een paar seconden op. En dan, uh, ja, dan, dan kan de klep of de deuren van die auto kunnen niet open want vooral die bedrijfsbussen worden allemaal opengesloopt en er wordt al het gereedschap uitgestolen. En dan ben je dus uh, 10.000 euro armer of ja, meer of minder, maar iemand die computers vervoert precies hetzelfde. Ja. Dus uh, nou, dan staat hij een stuk veiliger. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die daar zelfs uh, korting geven als je de ding op je auto hebt zitten. Je ja, blokkeert eigenlijk de achterklep zodat er ja, niet Ja, er zit niet tegen de lak, er zit er een klep, stukje ja. voor. Maar die ja. dief die ziet wel, ja, daar begin ja. ik niet aan. want ja. uh, dan, dan wordt het te veel stropen. Ja. ja, maar dat zijn dus de problemen die je ziet. En dan, dan kom je bij een verhandelaar van, van die dingen, en die komt weer met een volgend probleem, en zo heb ik uh, ja, een aantal, en uh, zelfs nog eens een keer uh, genomineerd voor de Nationale Ideenprijs. En uh, ja, weet ik, uh, ja. veel, hoeveel uitvindingen heb je op je naam staan? Nee, nee, ik ja. geloof dat ik zes octrooien heb, of zeven, ik weet, ik weet, ik zelf niet zo precies. en er zijn er ook enkele bij die gewoon niet veel doen hoor, maar. Uh, qua ideeën, nou, ik denk... er de, de zijn er een heleboel, die ik gewoon... dan bedenk ik iets en dan vind ik leuk, maar ik dan... Te veel schuif ik zijn. het weer aan de kant. Maar weet dat er veel is. zijn, maar ik weet niet hoeveel. Nou, als ik in, de, er de zijn er tientallen. Ja. Maar niet alles is uitgewerkt. En eigenlijk is dat een beetje mijn probleem. Van, je hebt gewoon ideeën. En als er nou een... Uh, een handige zakenman zou zijn. Die zou zeggen: Ja, maar dan gaan we hiermee daar naartoe. Hè? Even daar moet je in Duitsland zijn. En, dan moet je daar, en meestal weet ik wel in welke hoek je moet zoeken. Maar om daar precies al afspraken te maken en te doen. En uh, ja, dat is weer een andere tak van sport. Hè, ja, dus, er wordt gezegd dat, dat we hier weer maakindustrie moet terugkomen. Nou, die is er ook. Die is er ook wel. Ja, als je naar VDL kijkt en. Uh, nou, maar niet genoeg. Wat is VDL? En um, die zitten in Eindhoven en die hebben nou, ik geloof, een paar duizend man in dienst hier in Nederland. En die maken bussen, uh, overigens crema crematoria, uh, staalconstructies. Uh, maar er is dus een heleboel maakindustrie. En uh, kijk maar dan naar uh, Damen, de, de, de scheepswerven, nou, die, die zitten wereldwijd. Die hebben 36 uh, werven, maar van een aantal in Nederland. En, uh, maar ja, innovatie, daar gaat het allemaal om. Er ja, moeten innovatie. nieuwe dingen bedacht worden. Ja. En uh, ja, dat is dan ook de lol die ik erin heb. En daarnaast ga ik dan ook nog bouwen. En kom ik ook dingen tegen. En met name ook wel een beetje gericht op de bouwwereld. Maar ook andere dingen. Ik heb een of andere, toen de plastic zakken... Of de inzameling van de plastic zakken... Of plastic kwam. De stichting uh, Netvang. En hoe uh, weet je? Die, die, die, de, de oranje poppetje waarop die zakken staat. Nou, toen heb ik een beugel verzonnen. Die kun je aan je minicontainer hangen. En uh, daar kan die zak dan aan. Die dus bij Albert Heijn te halen is. Of uh, op andere plekken. En bij de boerenschuur. En dan, uh, of je kunt hem aan de muur schroeven. En als die dan de zak vol is, haal je hem af Maar je kunt hem dichtklappen. Dus dat er niet zomaar helemaal inregent. En die dingen die zijn er uh, met duizenden geproduceerd. En die ja. lagen bij Blokker in de winkel. Mm -hmm. Dus... Uh, ja. Zeg dat bouwadvies, dat bouwadvies, ik heb dat gelezen en uh, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, mensen, heel veel mensen zijn wat aan het verbouwen, maar de meeste mensen zijn een beetje waarhoofdig en, en ze weten niet goed uh, ja, hoe ze eruit moeten komen en uh, hoe ze het beste kunnen aanpakken. Dan, dan uh, zouden ze jou kunnen opbellen en dan uh, kom je, ga je erbij zitten en dan, uh, ja. dan denk je mee. Juist, ja, ik, ik heb uh, heel lang in de bouw gewerkt, waarvan vele jaren als uh, meewerkend uitvoerder en het meeste wat ik deed was gewoon allerlei uh, vrije sector uh, woningen met bouwen met de, de meest uh, rare vormen voor kunstenaars en uh, gedraaide dakvlakken en die vond ik het leukst. Hè? Om er zes dezelfde te bouwen, dat vind ik niet leuk. Maar nu uh, sta ik niet echt de boek als aannemer, want ik heb geen mensen in dienst. Maar ik heb dus al, uh, of ik dikwijls doe, dat heb ik van de week zelfs nog gedaan. Nou, dan komen bij mensen en die zeggen, nou, we willen een stukje aangebouwd hebben. Of, uh, nou, een mooi voorbeeld bij iemand hier in Gorelen En die, uh, die wilde een uh, bouwperceel gaan kopen. Nou, voor je het ED gekocht hebt en opnieuw. En die waren al wel ouder en... Uh, Zeg maar, woon je hier niet graag dan? Jawel, maar uh, ja, dat is toch allemaal uh, moeilijk en wat uh, huis en heeft niet genoeg ruimte. En uiteindelijk heb ik dan met die mensen samen gekeken van, nou, het zou zo kunnen hè, en het zou zo kunnen. En drie opties, uh, gewoon in een schetsje. Nou, en dan hebben mensen voorlopig voldoende aan. En dan zeg ik tegen die mensen van, nou, uh, ja, bel maar als je uh, een beetje verder gekomen bent. En uh, nou, ja, dus, uh, ja, eerst misschien toch de, de, de, de meest simpele versie. Maar na een week belden ze van breng de tekenaar maar mee en uh, we blijven hier zitten. Die waren blij, want die wonen dicht bij de kern. En die konden dus op die manier gewoon in hun eigen sociale omgeving blijven zitten. En het hele huis is aangepast en ze waren eigenlijk veel minder geld kwijt. Maar ja. het leuke is dan om een idee met die mensen te vormen. En ik ga het niet helemaal uitzitten tekenen en doen, maar er zijn andere mensen die dat heel goed kunnen. Maar uiteindelijk realiseer ik het wel zelf mee. Ja, en dan, uh... Zeg, en jouw schoorsteen moet er ook, en, en... Uh, op, op, op wat voor een titel uh, zit jij daar uh, uh, ja, want je zult ook wel een rekening uitschrijven ja, de, ja dus in nou, ieder geval nou, ik vind het altijd een, een vrij open verhaal want ja, de bouw staat niet altijd even goed bekend als uh, ja, mensen die, die, die hebben gauw een beetje een, een kromme tenen gevoel bij, bij de bouw ze uh, denken altijd te veel te betalen ja en uh, nou, ik denk dat het wel meevalt en in iedere branche zitten wel mensen die het dan minder uh, goed bedoelen maar ik vind het met de bouwers wel van, ze zouden duidelijker kunnen zijn, hè? Want, want er moet zo'n boel gebeuren voordat je een hele woning ...aangepast hebt of een nieuwe woning gebouwd hebt... ...en we er allemaal bij komt kijken en het weer... ...en nu ook, nou je kunt een heleboel dingen niet doen... ...en je oh. moet alles weer verplaatsen... ...en als er uh, tien mensen in een, uh, niet naar hun werk kunnen... ...dan mag die bouwondernemer... Uh, ...die moet maar ophoesten... Hè. Ja, ja. ...en dat is altijd leuk, want dan ben je twee dagen eerder klaar ergens... ...en ja, er was een, iemand gehad... ...en die zei, ja, ja, ik krijg de geld dan terug... ...ik zeg, nou dat is goed... ...ik zeg maar, we hebben op een ander project... Dan ...zijn we anderhalve week kwijtgeraakt als je die dan ook betaalt hè? De, nou, dat hoefde dan niet hè? Maar, dus je moet het goede met het kwaad nemen hè? je hebt gewoon een aantal onzekere factoren Mm -hmm. Nou, en je kunt in, in je probeert dingen uit te sluiten, maar uh, ja, net als met fundamenten, je weet niet wat er in de grond zit hè? Mm -hmm. en uh, je kunt zomaar een bom tegenkomen. Maar <laughs> oh, ik denk God. dat jij een soort uh, intermediair bent. Jij kunt goed communiceren en, en uh, dat is misschien uh, het probleem dat dat er vaak niet goed is. Ja, nou, de, ik, en, ik denk ook dat dat, uh, ja, dan mag je bij mensen komen en dan maak ik een open begroting. He, en soms willen mensen gewoon dat stukje aangenomen hebben de ruwbouw aangenomen en daarna want het blijkt gewoon als je een woning of wat dan ook gaat aanpassen en je legt er een aantal ideeën neer nou dan euh, zeg ik ook altijd tegen de mensen je moet eerst je doel stellen nou dat doel probeer je te bereiken lukt dat niet Nou, en wat in veel gevallen ook wel zo is dat het aangepast moet worden dat kan om financiële redenen zijn of om bouwtechnische of vergunningstechnische redenen maar dan heb je in ieder geval het gevoel, ik heb de wedstrijd gelopen om een doel te halen. Nou, dat lukt niet. Nou, er is wat minder geld. Nou, ook allemaal goed. Maar dan heb je in ieder geval dat positieve gevoel daarbij. En dan, ja, dan kom je samen met die mensen een hele stap verder. En als je het vertrouwen van de mensen hebt, en, uh, ja, dan uh, dat kun je het ook iedere keer laten zien. Dan moet er bijvoorbeeld... ...een stratenmaker komen... ...en dan vraag je een paar offerten, geen twintig... ...want dat gebeurt ja. ook, hè, dan wordt er een sederom... ...naar de twintig ja. bedrijven gestuurd... ...en die mogen dan allemaal prijs maken... ...en maar eentje kan het maken. Ja. Nee, dat doe ik dan niet. Nou, dan kijk ik samen met die mensen van... ...nou, wat is nou de beste stratenmaker... ...niet altijd de goedkoopste... ...maar dan zeg ik, nou, die doet er dat bij en die doet er dat... ...ik kan die taal lezen, om het even dan maar zo te zeggen... ...en dan zeg ik, nou, zou ik die tweede doen... ...want die doet er dat bij... Nou. En dan hebben we een percentage afgesproken van wat daar voor mij bij is. Ja. En, en als het dan doe je dat dan wat minder is dan die uh, goedkoopste, hè, dan, uh, ja, of dan zeggen ze, je neemt een duurdere omdat je dan meer percentage. Ja, nou, ja. dat werkt echt niet zo hoor. Want als ik hier klaar ben, heb ik er wel weer een volgende klus waar ik ja. aan het werk kan. Hm. Dus ik kan mijn geld dan toch wel verdienen. Nou. En goedkoop kan ook wel eens duurkoop. Ja, worden. nou, en daarom vind ik ook mensen, ja, zijn leek even tussen haakjes. En, ...de geld voor iedere beroepsgroep... ...ze huren je in... ...omdat ze vertrouwen hebben in... Uh, ja. in, je, in je expertise en ja. in je eigen betrouwbaarheid. Zijn we eruit? We zijn, hoeveel hebben we nog? Eén minuut? Uh, anderhalf Anderhal. minuut. Laatste vraagje. Ik zie tegenwoordig op de gemeentepagina... ...dat er ook vergunning is uh, gegeven... ...voor verbouwingen in huis... Ik heb nooit geweten eigenlijk dat, dat daar ook uh, vergunningen voor, voor uh, afgeleverd moesten worden. Nou, als je constructief aan een woning gaat werken, dan wil de overheid gewoon dat het op een veilige manier gebeurt. En men probeert die regelgeving wel te vereenvoudigen. Maar uh, ja, kijk als het huis, uh, de deuren niet meer open gaan als iemand er uh, onder iets uitgelopen nou, wel, heeft. Maar, wel... Daar weet je dus ook alles van. Overdien nou, niet is, alles, maar dan maar weet je wel weg we om raad erbij te halen wat, wat ook weer een, een, een soort ideetje was, maar jij weet er veel van. Ja. Dan zegt het. Goed. Nou, wij uh, gaan eruit. We hebben weer een heel interessante Golse rielse ja, kring Hartstikke gehad. Leuk. Met uh, bijdrage van Ad van Riel en Leo van Boksel. Jullie heel hartelijk bedankt voor jullie komst in de kring. En dit was Goolse Kringen. Bedankt voor het luisteren en, en tot de volgende week. We zullen bezig blijven met de samenvoering van gemeenten. <laughs>